We dat 22% van de olie gebruikt wordt voor verwarmingsdoeleinden en maar 19% voor het wegverkeer. Wij vonden dat allebei heel veel. Stoken jullie ook op olie? Nee, op gas. En jullie, Ab? Op hout. Hebben jullie dan een open haard? In de kach kun je ook wel hout stoken. En hoe kom je dan aan dat hout? Vroeger sprokkelde ik dat in het bos...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 En ook, Dag Koning. Dag meneer Prak. Dag meneer Korsten. <coughs> Dag meneer Koning. En wat zegt Albert daar nou van? Ik denk dat Albert zich erbij neerlegt. Maar als je op de restauratie van het museumbezit gaat bezuinigen... ...dan betekent dat op termijn toch een kapitaalverlies. We zou dat niet voor alle bezuinigingen op de cultuur gelden? Tuurlijk. Daarom durft hij alles niet voor zijn werk. Zo zou ik het niet durven formuleren. Het is gewoon niet voor de rode regering van ons. We hebben de pest aan cultuur. en is elitair.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 Ik heb je artikel over Chine Commander gelezen. Moet je ervan? Ik vond het heel goed. Heel inlichtend, vooral. De reactie wil ik zie nu ook nog een artikel over Steenvoet. Dat huh, zal ik zeker doen. Ik wil het graag lezen. Ha. Ha. Dag moeder. Hoe gaat het?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 Het gekke is dat je op zo'n vergadering aan Pannenkoek. geen van die mannen kunt zien dat ze jongens geweest zijn. Pannenkoeken. Ze zijn allemaal tevreden met hun plaats in de Pannenkoek. maatschappij, allemaal erop bedacht die te houden. Pannenkoek. Allemaal zwaar van gewichtigheid. Dat is het precies. Pannenkoeken. Pannenkoek. En toch zijn zulke mannen ook zielig. Je moet er niet aan denken wat er met ze gebeurt als ze straks die plaats kwijt zijn. Precies.